Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger van Israël zegt dat Hamas niet meer de controle heeft over het noorden van Gaza. Zo'n 10.000 militairen waren bij de invasie in het noorden betrokken, zegt het leger. Tijdens gevechtspauzes zouden 50.000 inwoners uit het noorden naar het zuiden van de Gazastrook vertrokken zijn. Morgen wordt er in Frankrijk met allerlei landen gepraat over hulp aan Gaza. In Gorkum is iemand opgepakt voor het bedreigen van de burgemeester... Hij werd afgelopen maandag op de markt met de dood bedreigd. Een man op klompen kwam naar haar toe en zei dat de kogels zouden komen. De verdachte is een man van 62 uit Gorken. Hij zou de burgemeester ook al eerder hebben bedreigd bij haar huis. De man noemt zichzelf autonoom. wat betekent dat hij vindt dat wetten en regels voor hem niet gelden. SGP-leider Stoffer gaat morgen met demonstranten bij een abortuskliniek staan wordt gedaan om vrouwen van de abortus af te praten... hoewel Stoffer zegt dat hij er alleen staat om een punt te maken... en niet om vrouwen aan te spreken. Bij steeds meer klinieken kunnen vrouwen een buddy krijgen... die met hen meeloopt richting de kliniek... omdat dit soort acties intimiderend kunnen zijn. En ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie... heeft de eerste beelden van hun nieuwe telescoop gedeeld... De telescoop heet Euclid en op de foto zie je veel meer dan de oude telescopen, vertelt hoogleraar sterrenkunde Koen Kuiken. Ongeveer vijf keer zo scherp als wat we tot nu toe hebben. Uh, dus er zullen ongeveer drie miljard verafgelegen sterrenstelsels op te zien zijn, echt in het hele diepe heelal, ook ver terugkijkend in de tijd. De telescoop kan miljarden sterrenstelsels fotograferen tot op een afstand van zo'n tien miljard lichtjaar. Ja, mocht het je gaan duizelen, gewoon maar even het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het nog lang nat. Morgen vroeg begint in het noordwesten droog, later overal droog. Er kunnen nog wel wat buitjes vallen. Morgenmiddag, het is 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland houden de files langer aan dan gebruikelijk. En dat komt natuurlijk ook door het slechte weer en ongelukken. Zoals op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij Amsterdam Zuidoost was er een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar de vertraging is nog altijd een kwartier. De A10 knoop het Koenplein richting Watergraasmeer. Bij Durgedam een ongeluk. De linkerij is ook eens dicht. Vertraging een half uur. En de N205 nog een opvallende file. Zwanenburg richting Nieuw-Vennep. Voor de aansluiting met de N201. Drie kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM met nu jouw keuze. ZFM But I hope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 Cae rápido, conmigo se la floté. Te pasas en mi boté. Me filmpje irá contigo y en tu cacha te la noté. No digas que no, no digas que no. Te vieron perreando conmigo en el club. Porque cuando tiro, soy el fran franco. Tirador que siempre te de en el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. Me digo, hice lo que te conviene. Después que te.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 Get wet, girl. I love you. Van mijn foto. Ik krijg nachts stad licht te snurken Blikken van ijzer in de stad voor mijn schurken Zo'n mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil lief in naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de duivel, dat geeft dan hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die willen ze duiken, we zitten. Klaar voor de arts hier, de laline kiks Verslaven net alsof je aan de heroïne zit De klok tikt door, tijd om te slapen Dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door Achtervolgt op mijn toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs door. Slapeloze nachten, in de zon bij lang z'n m'n mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, slapeloze nachten, lig alleen op. Denk alleen om morgen. Mijn gedachten maken me gek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 Alleen van mij